Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De jongen van 17, die gisteravond werd doodgeschoten in een jongerencentrum in Amsterdam, werkte daar als stagiair. De politie denkt dat hij niet het doelwit was, maar kan dat nog niet uitsluiten. Twee mannen met bivakmutsen opkwamen het jongerencentrum binnen en riepen één of meer namen, maar niet die van het slachtoffer. Er vielen twee gewonden, een stagiaire van 20 en een jongen van 19. De jongen is een bekende van de politie en werd in november ook neergeschoten. Gisteravond waren er tijdens de schietpartij kinderen bezig met kookles en kickboksen. De politie noemt het een wonder dat zij niet gewond raakten. Er zijn tientallen kogelinslagen gevonden. In Amsterdam en Keulen zijn Koerden de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de Turkse aanvallen op Koerdische doelen in Syrië. Bij beide protesten was het zo nu dan onrustig. In Amsterdam werden enkele mensen opgepakt... Zo sloegen demonstranten met vlaggenstokken op de auto van een Turkse taxichauffeur die in de drukte was vastgelopen. De demonstratie in Keulen werd door de politie afgebroken omdat sommige van de 20.000 betogers agenten belaagden. President Zeeman van Tsjechië is herkozen. Hij kreeg ongeveer 52% van de stemmen. Zeeman staat bekend als een pro-Russische politicus die zeer kritisch is op immigratie... Zijn tegenstander, Jiri Drausch, een pro-Europese pro academicus... heeft zijn verlies toegegeven. Zeeman mag nu beginnen aan zijn tweede termijn van vijf jaar. En marathonschaatsers Bart Holwerf en Lisa van der Geest... zijn in Oostenrijk Nederlands kampioen op natuurijs geworden. Holwerf was in de massasprint zijn broer Evert te snel af. Crispijn Ariens werd derde. Ook Lisa van der Geest won na 80 kilometer de massasprint...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 Veel vertraging op de A15 Gorkum-Rotterdam na een ongeluk met twee auto's. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giezendam is de vertraging inmiddels opgelopen tot drie kwartier. De linkerrijstok is dicht en de afrit Hardingsveld-Giezendam is ook dicht. Tot zover de verkeers... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dansen en vraagt wie je bent Je lacht en je zegt Voor jou onbekend Ik kijk naar je blikken Je gooit je hart vrij En zegt al heel snel Ga jij mee met mij Rustig aan, rustig aan Ik leer jou kennen en jij mij Er is tijd te te gaan Zo blijft het leuk voor allebei Rustig aan, rustig aan wat geven wij alles van nacht? Dan zijn de vlinders en verlangen slecht. Daarom vraag ik rustig aan. We zijn vaak een bellen en zien elkaar graag. Maar jij gaat zo hard, zoveel wat je vraagt. Best nog wat verder, en ik geef ook om jou, maar eerst leren kennen, voordat ik vertrouw. Rustig aan, rustig aan, ik leer jou kennen en jij mij. Er is altijd een vol te gaan, zo blijft het leuk voor allebei. Rustig aan, rustig aan, wat geven wij alles van nacht? Dan zijn de vlinders en verlangen weg. daarom vraag ik rustig aan.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 Wij hey te hey, en rustig aan, rustig aan. Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Red Rij. Hey. en uh, ja, ik zou zeggen hartelijk welkom. Ja en het uh, is dus niet zandvoort op zaterdag of wat dan ook. Gewoon entertainer voor u. En we gaan lekker verder met Mean Blue en Floyd Lee Band. For another, there's a hole now where my heart belongs. There's no use of me searching, I have to let her go. Doe het Until I lose my mind Drown my sorrow's battle Until I lose my mind They can drink Strike the bottom of the East River That's where my heartache Till Ja, als dat geen, uh, geen blues is Floyd Lee En uh, ja, meer blue We gaan verder met uh, een lekkere gouden ouwe Van de Time Bandits En I'm Specialized in You CFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur Is the last thing new. Een lekkere gouden ouwe van de Time Bandits. En uh, ja, we zijn uh, eventjes in uh, afwachting van uh, Karel Milieu. En uh, ja, die, uh, die zou hier te gast zijn vandaag. En ja of, die, uh, ja, of die onderweg is, ik weet het allemaal nog niet. Ik heb nog niks gehoord. Dus uh, sowieso uh, gaan we dadelijk ook bellen met Danny, uh, Danny Everett. En uh, over zijn uh, single, zijn nieuwe single. Hello, good morning, how are you? Maar nu is kadans en dagen dat ik je vergeet. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur naar entertainment for You hier bij ZFM Zandvoort. En op die 106.9, 104.5 op de kabel. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist. Ik heb je verdreven, yeah. Is voorbij, ik rep mijn best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Al mijn vrienden die je nooit kan zien, ze zijn gebleven. We'll Vergeet kadans hier bij CFM Entertainment for En als je denkt, nou, uh, ik wil een verzoekplaatje uh, aanvragen, dan kan dat gewoon natuurlijk. Hè. Ja, stuur even een berichtje via Facebook. We gaan natuurlijk een lekker uh, plaatje rijden uit de oude doos Sealed with a Kiss van Jason Donovan. U kent hem vast nog wel. Ik zou zeggen, ja, geniet ervan, er mag gedanst worden.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 En Donovan En Sealed With A Kiss. Volgende plaatje wat we gaan draaien. Dat is van Pink Nate. En Ro of uh, Roos. Ja, Pink Nate nee, Roos. Zo moet ik het zeggen. Just Give Me A Reason. Right from the start. You were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty.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 Rush, and just give me a reason. Hier bij CFM. Entertainend for you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred hey. Ik zou zeggen een hele een goede middag. En we gaan lekker verder met Dien Sounders En hij heeft het over 1 en 2 en 3. 1, ik laat nooit alleen. 2, zoals is. Geen 1, 3. Als ik je voor me zie. Dan weet ik pas hoeveel ik van je 4 Dan begin ik met 1, 2, 3, 5.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 vast ik wil niet alleen dronen. En ik kan er nog steeds niet geloven dat het waar is. Dat een meisje zoals jij bij mij wil zijn. Maar misschien dat het dan toch zo moet zijn. Hey, niet alleen geen één. Dan weet ik pas hoeveel ik van je vier ik neem het 1, 2, 3 5. Laat ik je voelen wat ik zie Als je twijfel, of ik echt wel om je geef Dan begin ik weer met 1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 tot over 1, 2 en 3. En uh, ja, het volgende plaatje wel gaan draaien En dat is van mijn grote vriend natuurlijk. En dat is Itamar van het End En uh, ja, sinds gisteren heeft hij een nieuwe single. En ja, op Facebook kunt u hem kijken. En uh, natuurlijk ook hier te beluisteren bij uh, ZFM Entertainment for You. En ja, Itamar van het End En liever vrij.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 zo snel Wanneer laat ik mijn hart aan jou zien En mijn gevoelens Dan vertel Wat jij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 MOND YEAH! Handig nummer, lieve Vrij. Dat ik van jou ging houden. van het eind. Was iets wat ik nooit zei. Want jij bent lieve Vrij. Ja, heerlijk nummer. En dat denk je ook van mij. We gaan verder met de Henrique Iglesias en Romeo Sanchez in loco. No te vayas, alumbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado no te perdonaré You, Romeo Sanchez En uh, ja We gaan uh, lekker terug in de tijd Met Save Your Kisses For Me Van The Brotherhood of Men Ik ken ze vast nog wel Van het Songfestival in de jaren 7 it It's impossible to stay But there's one thing I'm gonna say Before I go I love you I love you You know I'll be thinking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 de jaren zeventig, the brotherhood of men, and save all your kisses for me, en natuurlijk heb ik ook iemand in de uitzending, en dat is uh, ja, Danny, Danny Everett, en hij uh, heeft een, uh, een leuke single uitgebracht, hello, good morning, hoe gaat het? Dag Danny, ja, hoe gaat het met jou? Goedemiddag, ja, goedemiddag. En jullie ook allemaal nog, ja, top. Ja, heerlijk, hello, good morning, hoe gaat het? Ja, hoe ben je eigenlijk, uh, ja, daar ben ja. je aan de gang gegaan eigenlijk? Nou, uiteindelijk uh, heb ik ooit een Nederlandstadig uh, album gemaakt, maar dat is denk ik, ik heel oh, goed, ik denk tien jaar geleden. Ja. Zo'n kleine 17 albums. Engels ja, dat was, uh, is dat met Songs Forever? Ja, Songs Forever, Friends Forever. Ja, The Last Tape. En, ja. Ja, ja, En dat hebben we eigenlijk meer gedaan in, in de rock'n'roll sfeer, uh, in de jaren zeventig, dus allemaal de jaren 60. Ja. En het is ook heel leuk, maar ik treed zo'n, uh, ja, zo'n vijf, zo zes, zeven keer per jaar treed ik op voor... Uh, ...kinderen uh, met een syndroom van Dow. ja, en, ...en mensen die dan uh, heel erg ziek zijn... Ja. ...en uh, vorig jaar kwam er een, een heel klein jongetje naar me toe... Uh, ...van acht jaar, die zei van... ...Danny, mag ik u iets vragen? Ik zei, ja, natuurlijk. Hij zei, maak een foto? Ja hoor, mag ik een hand tegen Ja, natuurlijk. En zei, ik wil eerlijk iets zeggen, ik zeg, ik zeg het eens. Ja. En zei, ik, ik, vind, ik vind het was leuk wat u gedaan heeft, Engelstadig... ...maar ik snap er geen bal van. En wij vonden het zo mooi met z'n We waren echt aan het lachen... En uiteindelijk ben ik zo bij, bij John Spencer terechtgekomen, Henk van Broek Ja, ja, ja, ja eh. dit, is, dit is 40 jaar geleden, 38 ja. jaar geleden in Duitsland, wat nummer 1 is geweest, met Nick McKenzie. Ja, ja, John, ja, John Spencer, geleden. die ik in, denk ik, ja, mensen die van Nederlandstalig houden, ja, John Spencer was natuurlijk altijd uh, een beetje de, de, de Nederlandse koffer van uh, Elvis nummers, hè, of, uh, ja. Ja. Meer, meer gezegd eigenlijk, de jaren 60 nummers. Ja, en ja. hij komt binnenkort weer uit met een nieuwe, met een nieuwe single via ja. Bering Music. Dus ja, en hij schrijft nou voor mij. En uiteindelijk is het gewoon een cover geweest. En wij dachten van, nou, de, iedereen kent het deuntje. Ja. We hebben er een videoclip bij gemaakt, maar ik had niet verwacht dat een... Ja, wat ik zie is dat er heel veel covers terugkomen van de jaren uh, 70 ja, ja, dat klopt, dat ja. Dat is me opgevallen, maar bij mij is het eigenlijk meer een toeval geweest dat het gebeurde. Ja. Maar achteraf heel blij, want het heeft mij wel uh, ja, op de kaart gezet met de eerste single. En dat is niet slecht. Nee, nou ja, daar doe je het voor, toch? Ja. Ja, dat is leuk. Ja. ja. Nou ja, je zei net zelf al, ja, je, je gaat zelfs de grens over. Naar ja, dat is eigenlijk via een artiestenreis. En ja. via Marjan Berger, en Frank en bij Mieke en Luc Vermeer, hoe kom je daar ook terecht? En ineens, voor jou kunnen we Miroppo promoten. Nou ja, ja jij zingt ja, al, jij, jij zing al vanaf 2008, hè, geloof ik. zoiets. 90, 2007? Ik zing, vanuit, ik zing 1990. Sorry? Vanaf 1990. Doe maar. Ja. Nou, ja. nou ja, dan nee. Ja, ik dan en ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. Dus uh, ja. ja. Waarom niet? Ik bedoel, als je je ja, daar goed bij voelt. En, uh, ja. ja, lekker. Ja, ja. Ja, je moet uh, als je als je eigen ontspannen in je eigen muziek, dan uh, ja. Ik vind het echt fijn en. Uh... We gaan er nog eens een passende achteraan knallen. Ja, dat is het. Hey, uh, Kunnen mensen jou ergens uh, op Facebook vinden? Of heb je een uh, ja, eigen ja, ja. site, uh, Instagram? Eigenlijk, uh, ik, ik zal het spellen, want ik heb dan zoveel interviews. Zeg maar, uh, uh, ik en ik zeggen de mensen, weten het nog niet. Oh. Denny Danny is eigenlijk heel makkelijk. D-A-N-N-Griekse ei. Ja, Y inderdaad. En dan Everett schrijf je met E-V-E-R. T-T-T, e dus Everett en dat was vroeger al Ja, t Denk maar even aan Asse. TT in Asse. Ja precies, <laughs> t dubbele T. t. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus hey. vandaag, ja. ja uh, wat wat, wat uh, zijn er nog uh, toekomstplannen? Wat, uh, wat, uh, ga je nog wat uh, leuks doen dit jaar? Ja, we gaan, we gaan zeker in volgende week in Drenthe TV. Uh, we hebben een aantal tv-shows erbij gekregen om te presenteren. Dus dat is ook okay. apart door ja. Hello, Good Morning. En Henk van Broekhoven heeft net een nieuw singletje geschreven. Dus die gaan we nou... Uh, we gaan de studio in en dan gaan we, samen, uh, product, dan gaan we de productie opzetten. Op, op dat is leuk. Ja. En, ja. en, en eigenlijk een uh, cd-album, dat, uh, dat uh, duurt nog even? Nee, volgens mij had je al uh, een stuk of 7, 8 nummers op de plank liggen, dus uh, ik denk dat we nu al tien nummers hebben, maar we gaan eerst maar eens een paar singeltjes uitbrengen. <laughs> ja, nou ja, ik, ja, eigenlijk volgend jaar denk ik pas. Ja, denk, ik denk het wel, even lekker rustig aan doen, ja. dit, eerst maar eens genieten nog van dit singeltje. Dus ja, dat sowieso, ja. En dat, dat loopt nog steeds, dus oh, ja, okay. ik ben wel heel blij mee, en het is een, uh, een deuntje wat iedereen onthoudt. Ja. Uh, ja, het is eigenlijk een heel oud liedje, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Vroeger stond je er maar op, hè? Ja. <laughs> ja, nou nee, ja, ik bedoel de oudere generatie. Ja, toen dat nummer maar uitkwam, dacht iedereen: van hey, hello, good morning. Eh? Ja. ja, dat klopt. Hoe gaat het? Ja, ja, ja. ja goed. En we hebben nu uh, twee, twee radiostations die het, zeg uh, maar, in, in, in hun ochtendshow ja. uh, een jaar lang nou als, als tune hebben gebruikt. Ah, nou, dat vind ja. ik hartstikke leuk. Ja, ja, dat is leuk, inderdaad. Ja, ik, dat waardeer ik. Ja. Ja, hey, um, ja net verhoekend dan. Uh, Facebook sta je ook op, hè? Ja, Danny Everett op Facebook, ja. uh, de Instagram op Facebook, ja. Dus, uh, oh, dus in jullie alle kanten bereiken. Al ja, maar, maar het, meeste, het item waar ik het meeste mee gezocht wordt dus op YouTube, ja. dat mensen naar YouTube kijken ja. en Facebook. Ja, en uh, YouTube natuurlijk al even, even een leuk ja, dus uh, even dus een like ook, geven. Uh, nou iets van, ja, zeg het, dan gaan ze naar Danny Everett. Je hebt veel meer uitgebracht, zeg ja. 18 albums, 500, 600, nummers. Ja. en er zijn 100, 100 liedjes op op YouTube. Ja. En waarom hebben jullie dat nooit eerder gedaan? Ja, omdat ik het toen nee. niet leuk vond. Nee, ja. Maar nu wil ik het wel. Ja, inderdaad. Je moet net het moment hebben dat je erachter staat. Ja, en dat is nu. Ja. ja. Hey, ik denk dat ik hem uh, lekker draaien. Ja, hè? Nou, ja. Uh, hartstikke bedankt. En jullie allemaal nog een, een, heel, fijn, een heel fijn weekend. En uh, bedankt voor de, voor de medewerking. Ja, jij ook, Danny? En, uh, ja, uh, Graag tot de volgende ronde en ja nieuwe single ja, ja. of nieuwe album uh, ja uh, wie ja, weet hier in de studio ja, ja nou dat zou leuk zijn ik, uh, ik regel het met Dennis misschien wel ik heb ja. het al gehad en uh, het, is, het is fijner als je persoonlijk bent, bent geweest dus ja. ja de volgende keer dan uh, gewoon live doen we doen we yes? hey, oké okay, Danny ik zou zeggen vanaf deze kant een heel goed weekend en uh, ja heel veel succes natuurlijk Dankjewel. En jullie ook allemaal, hè? Hé, hey, dankjewel. Goed weekend. Okay. Hoi, hoi. Danny Everett. En hello, good morning. Hoe gaat het? Straks weer overdoen, wil jou niet kwijt voor geen miljoen. Hallo, good morning, hoe gaat het? Het was zo heerlijk met jou. But yeah. yeah. Hoe gaat het? Je weet schat, ik hou zo van jou. Je weet schat, ik hou zo van jou. Je weet schat, ik hou zo van jou. Danny Averett en hello, good morning. En we gaan verder met een lekkere gouden ouwe van Glenn Madeiros. En ho, uh, oh, er mag geslepen worden. Nothing's gonna change my love for you. Hier was even hem entertainment voor jou. En uh, ja, we maar langzaam af op het nieuws van 6 uur. If I had to live my life without you near me The days would all be empty The yeah. nights could sing so long With you I see forever so clearly I might have been in love before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 now, touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you Kijk toch weer warme gevoelens man, ja, Het zonnetje op je huid En dan lekker langs het strand hier van Zandvoort. En we gaan lekker verder met Robin Tick en Farrell Williams. En Blurred Lines. Hey, we gaan uh, naar het nieuws van 6 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo. In het tweede uur van Enzettin for you. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. op 106.9, 104.5. Zou zeggen, tot na het tweede, tenminste, tot zo naar het nieuws.